In Tilburg zijn twee jonge mannen van 19 opgepakt op verdenking van doodslag op een man in de Spaanse kustplaats Loret de Mar drie jaar geleden. De Spaanse man van 42 werd toen dood in een steegje gevonden. De twee verdachten moeten voor de kinderrechter verschijnen omdat ze in 2008 nog minderjarig waren. Spanje heeft de zaak aan Nederland overgedragen. De Limburgse vrouw die 18 dagen in Spanje werd vermist en gisteren werd gered, is op haar eigen verzoek uit het ziekenhuis in Malaga ontslagen. Ze wil nog een paar dagen bijkomen in Spanje voor ze met haar familie naar huis terugvliegt. Bij een woningoverval in Roon zijn vanmiddag drie kinderen korte tijd gegijzeld. De kinderen tussen de 13 en 17 waren alleen thuis toen twee mannen het huis binnendrongen. De overvallers doorzochten het huis en vertrokken met een onbekende buit. Op de vlucht schoten ze nog op een voorbijganger die bleef ongedeerd. De twee verdachten zijn gearresteerd. Een politiehond had hen gevonden in een weiland.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 Dan het weer nog vannacht vooral in de westelijke helft van het land buien en tussen 11 en 15 graden. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 22 graden. In de loop van het weekend minder buien. Temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. je hoort, zie Its trucks have the city to, to Echoes and roars, dinosaurs, they all do a monster match. Most of the taxis, most of the homes are only taking calls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 in my